Gert Kluuk met het NOS-journaal. Jos B., de verdachte in de zaak Nikki Verstappen... is gistermiddag opgepakt in een open veld niet ver van Barcelona. Hij sliep daar in een kleine tent. B. kon worden opgepakt na een tip van een Nederlandse ooggetuige. Die zei de man van 55 te herkennen van de foto's... die woensdag op de persconferentie van de politie zijn getoond. De familie van Nikki Verstappen is heel erg opgelucht dat B. is opgepakt... en hoopt snel duidelijkheid te krijgen... over wat er 20 jaar geleden precies is gebeurd op de Heide. De justitie komt later vanochtend met meer informatie over de aanhouding. De afgelopen dagen kwamen er meer dan duizend tips binnen over de verblijfplaats van B. In de Amerikaanse staat Florida heeft een gamer twee andere spelers doodgeschoten... en daarna zelfmoord gepleegd. Dat gebeurde tijdens een toernooi in de stad Jacksonville. De dader van 24 zou boos zijn geworden omdat hij verloren had. De schietpartij was te horen op een streamingsplatform... waarop gebruikers hun gamesessies kunnen uitzenden en bekijken... In Helfoort in Brabant zijn onbekenden vannacht met een gestolen bestelbus... een antiekzaak binnengereden. De politie gaat ervan uit dat dat expres gebeurde. Het busje reed achteruit, de antiekzaak binnen. De politie heeft met een hond de omgeving afgezocht... maar de verdachten zijn niet gevonden. Er is niets gestolen uit de antiekzaak. In Aalsmeer is gisteravond op meerdere plekken brand gesticht. De brandweer moest rond half elf uitrukken voor een brand in een container. Even later ging een scooter in vlammen op... en daarna was er opnieuw brand in een afvalcontainer. De vlammen daarvan sloegen over naar een woning. Getuigen zeggen tegen de regionale omroep NH dat de bewoners het balkon op moesten vluchten. Ze zijn gered door de brandweer. Iets na middernacht was er nog een brand bij een supermarkt in Aalsmeer. De politie houdt er rekening mee dat de branden zijn aangestoken door dezelfde persoon. Het weer bewolkt en af en toe een bui Later vandaag vanuit het westen af en toe zon. Lokaal kan er een bui vallen bij 18 tot 22 graden. Morgen zonnig en droog, weinig wind dan 20 tot 23 graden.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 Oh yeah, si dice così, no? En poi, en poi, che idea? geen vale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? idee, vale idea? È geen ma idee, saprai...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 Alle idee, maliziosa massa pratere, bada un superbullo un po' come te, e poi chi avresti di speciale che in una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 En comment cela, demande et yp, Tu croyais quoi, pense plus jamais. J pourrais t'afficher, mais c'est pas me délire. T'appelles les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, ja, ja, oh, ja. Y a pas moyen, ja, ja,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 Oh, ja, ja, ja. Y'a pas pas ta ça ja, fait les choses. baby, Oh, ja, ja, pas moyen, Je suis pas ta En baby, tu datza. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, Je suis pas ta Ta, ja, en tu ja, Oh ja, ja,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 This made me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 Dat is uh, dit weekend, uh, vandaag en uh, morgen daar op het uh, oude Floriade-terrein. En onder meer Hartwell uh, treedt erop, maar ook uh, Robin Schulz. En die heeft een uh, remix gemaakt van uh, deze plaat van Lilywoods en the de the Prairie. De terrein in de Halemermeer. Geweldig feest met heel veel optreders. Als ik alle artiesten ga opnoemen, dan ben ik wel een tien, tiental minuten bezig, denk ik op de radio. Dus doen we niets, maar wel deze Robin Schultz, die treedt daarop. En er staat ze ook nog, hè, dat festival op uh, zaterdag en zondag. Van uh, ja, er was uh, slecht weer weeropkomst. Dus ze hebben diverse maatregelen genomen om uh, de bezoekers te beschermen. Is dat nodig, Jan?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 Deze gauwouw van Christopher Cross. Je weet wel, die man van Ceiling onder meer. En ook deze single was een hit. Je hoorde All Rights. Dat op de zaterdagmiddag bij CFM. We zeggen: Goedemiddag, leuk dat je erbij bent. En hou de radio aan, Watson. Ja, straks na vijf uur is hij er weer. Fred, hij met Entertainment View. En tot aan die tijd moet je het met ons doen. Living on free food tickets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 To the tights oh, to, the to the fit knit. and the chills stay away uh, uh, yeah. Keep them in stride for family pride You know that faith is your foundation oh, no, With no, a whole no, lot, no. lot of love and a warm conversation But don't, don't forget, forget, forget to Make Making you strong where you belong And we're living in the love of a common people Spots really hard on a family man Daddy's gonna buy you a dream to cling to Mama's gonna love her just as much as she can Can. Yes, we're living in the love of the common people. Sparks from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love you just as much as she can. Living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 Dit is een hè?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 En, en blues. Uh, Mr. Boogie, Boogie. Mr. Boegieboekje. Boogie. Europees kampioen. Ik kijk even naar Rob. Ik stel voor dat we, uh, dat we daar even wat van gaan draaien. Ja, we zitten bijna op het nieuws. Hè? Dus, uh, ja, dus, uh, praten jullie uh, nog even een minuutje door? En dan gaan we minuutje, zo meteen In de volgende uur gaan we gewoon verder. Nog een minuutje door. Muziekfestival. Uh, Aanstaande, dus uh, 1 september. Uh, het is je laatste jaar.